In opdracht van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontfermt het UWV zich over zieke mensen waarop de wet arbeidsongeschiktheid van toepassing is verklaard. Steeds meer reïntegratiebedrijven zijn onderdeel of eigendom van een uitzendbedrijf. De combinatie van reïntegratiebedrijf en uitzendbedrijf binnen 1. Concern of holding. Onder andere, maakt het mogelijk dat via deze constructies op twee manieren geld valt te verdienen. Er is vaak geen financiële verantwoording over besteding van publieke middelen en er zijn geen adequate cijfers over netto resultaten van de reïntegratietrajecten beschikbaar. De vele miljarden door de overheid aan reïntegratiebedrijven worden vaak niet goed besteed en verdwijnen uit het zicht. Reïntegratiebedrijven functioneren amper, maar strijken wel het geld op. Ze bieden vaak een ondeskundige en mensonwaardige behandeling, intimideren cliënten. Dreigen met korting op de hutkering, bieden overbodige cursussen en scholingen aan die bovendien niet aansluiten bij de opleiding van de cliënt. Vaak grijpt zo'n reïntegratiebedrijf dan naar intimidatie door te dreigen met een negatieve rapportage van de uitkerende instantie. Bij een negatieve rapportage kan de uitkering verlaagd of zelfs gestopt worden. Schrijnend is ook dat veel oudere mensen, 55 plus, in een reïntegratietraject geplaatst worden terwijl de kans erg klein is dat werkgevers hen willen. Mensen die nuttig vrijwilligerswerk of mantelzorg doen, worden op straffen van inhouding van de uitkering gedwongen te stoppen. Zo worden minima en waaronder ook arbeidsongeschikten tot solliciteren opgejaagde werklozen aan de rand van de samenleving. Het zelfbeeld van deze mensen wordt in de media en door bejegening van de uitkeringsinstantie, uitvoeringsinstelling en het publiek stelselmatig beschadigd. Arbeidsongeschikten en uitkeringsgerechtigden plegen beduidend meer zelfmoorden dan mensen met een baan. Dit heeft niets te maken met mensen op een goede en respectvolle manier aan het werk helpen. Dit is puur winstbejag. Arbeidsongeschikten en mensen met een uitkering zijn profiteurs dus die moeten aan het werk worden gezet. Dat verkoopt steeds de overheid, maar dan wel in verzachtende woorden in de diverse folders. Hierbij het signaal aan het land dat de zwaksten in de samenleving de grote profiteurs zijn, waarvoor de rest moet opdraaien voor de crisis. Iedereen kan nog wel iets, van cliënt wordt verwacht dat hij of zij die kansen grijpt, de maatschappij vangt mensen op. Bijvoorbeeld met een uitkering. Om al die uitkeringen te kunnen betalen, is veel geld nodig. Dat geld wordt door ons allemaal bijeengebracht. Wanneer cliënt tekortschiet een besef van verantwoordelijkheid betoont wegens het niet nakomen of niet voldoende nakomen van de verplichtingen, neemt cliënt ten onrechte iets uit de gezamenlijke pot. Daar moet niemand aan mee willen werken, hierdoor worden deze groep mensen en hun gezinnen door de Nederlandse overheid als het ware voorzien van een Davidster. En, feitelijk publiekelijk aan de schandpaal genageld. Het echte profitariaat moet echter in andere kringen worden gezocht in de gevestigde orde van overheid, samen met multinationals. Zo worden deze arme slachtoffers op menschelijke wijze gemangeld en uitgekleed, waarbij ook vaak huisgenoten gefrustreerd raken. In een jungle van deskundigen en instanties die allemaal langs elkaar heen blijken te werken en waarvan sommigen achteraf ook dubieus blijken te opereren raken deze onervaren medeburgers vrij snel het zicht op de door hen te nemen stappen en op hun rechtspositie kwijt. Een slachtoffer van deze praktijk is vrijwel kansloos om erkenning en vervolgens enig recht te krijgen. Deze praktijk leidt tot een ziekermakende uitputting en tot traumatisering. Mensen die zieker worden en afhankelijker, met hun begeleiders leven onder een regime waarbij de medische behandeling tevens dient de handhaving ter beheersing van conflicten en de gevestigde belangen bij het bevorderen van de omzet om farmaceutische producten. De uitkering gerechtigde wordt zieker, glijdt af, het aanbod heeft al dus natuurlijk. Hierop overwegend slechts. 1. Antwoord. Het vertalen van de klachten in een therapie die voornamelijk farmaceutisch georiënteerd is. Vaak zijn mensen zich van de kwetsbaarheid van hun positie niet bewust. Anderen maken bezwaar en raken verstrikt tussen klachteninstituten die niet functioneren, Rapporten en formulieren, steeds meer strengere verplichtingen, een juridische uitputtingsstrijd, de zware bewijslast, de slopende eenzijdige rechtspraktijk tot juridisch stoutrekken tot de Hoge Raad toe. Het recht, ook het strafrecht, dient er vooral terzij zijn om onmachtigen, te beschermen. In Nederland is dit precies andersom: het recht beschermt en bevoordeelt de politieke en economische heersende klasse.